Zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo in het NOS Radio 1-journaal, de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. over die omstreden PIP-implantaten. U krijgt eerst het NOS-journaal van Mark Visser. Voorzitter Bart de Wever van de grootste partij van België, de NVA, wil dat Vlaanderen en Wallonië vrijwel onafhankelijk van elkaar worden. De federale overheid heeft volgens de plannen alleen nog zeggenschap over het leger, het asielbeleid en de staatsschuld. De koning moet de verbindende factor worden tussen de onafhankelijke opererende gewesten. De Wever, die ook burgemeester van Antwerpen is, vindt de plannen realistisch. Dat wordt onze leidraad. Het is iets wat wij willen verwezenlijken. Maar we denken dat dit ook een ideaalbeeld is dat kan werken. Een beeld dat haalbaar is. Dat kansen biedt aan iedereen dat het geen luchtkastelen zijn. Volgend jaar zijn er verkiezingen in België... en de Wever en zijn nationalistische NVA zijn populair. In Pakistan zijn veel minder burgers omgekomen door drone-aanvallen... van de Verenigde Staten dan tot nu toe werd gedacht. Volgens het Pakistanse ministerie van Defensie... is 3 van de slachtoffers een burger... en zijn alle andere doden terroristen. Eerdere schattingen van het ministerie zelf... en van onafhankelijke onderzoeksorganisaties... wijken er sterk van af. Volgens het ministerie zijn sinds 2008 2160 mensen gedood... door een drone-aanval, onder wie 67 burgers. Andere bronnen houden het op 185 of zelfs 300 burgerdoden. Premier Sharif van Pakistan heeft er bij de Amerikaanse president Obama op aangedrongen om te stoppen met de aanvallen met onbemande vliegtuigjes. Amerika gebruikt de drones in de strijd tegen Al-Qaeda en de Taliban en is niet van plan ermee te stoppen. De Amerikaanse inlichtingendienst NSE heeft ook de vorige paus, Benedictus, afgeluisterd. Dat meldt het Italiaanse weekblad Panorama op basis van documenten van klokkenluider Edward Snowden. Het afluisteren liep vermoedelijk door tot begin januari toen de bischoppen in conclaaf gingen om een nieuwe paus te kiezen. Ook telefoongesprekken van de huidige paus zijn in die periode afgeluisterd. Het Vaticaan heeft nog niet op het nieuws gereageerd. Vleesleverancier Vion uit Bokstol heeft niet gesjoemeld met vlees. Uit onderzoek van oud-minister Hans Alders blijkt... dat er geen varkensvlees met het Beter Leven-kenmerk... is vermengd met gewoon vlees. In het televisieprogramma Zembla vertelden twee werknemers van Vion... dat leidinggevende opdracht gaven om honderden tot duizenden kilo's... gewoon vlees te vermengen met vlees dat het Beter Leven-kenmerk... van de dierenbescherming draagt. Vion weet nog steeds niet waar de beschuldigingen vandaan komen. Zembla wilde het bedrijf geen informatie geven. Dat is ons uh, stelselmatig geweigerd. We hebben totaal geen informatie gehad. En uh, wij richten ons op de toekomst en we kijken niet terug. We gaan vooruit. We hebben vertrouwen met elkaar in het Beter leven kenmerk In onze manier van werken. En die lijn trekken we onverkort door. De twee medewerkers zeggen dat sinds de uitzending van Zembla... inderdaad volgens de regels wordt gewerkt... maar ze blijven erbij dat er voor de uitzending wel werd gesjoemeld. Oud-minister Alders deed zijn onderzoek in opdracht van de dierenbescherming. Drie journalisten die voor de voormalige Britse tabloid News of the World hebben gewerkt... zeggen dat ze schuldig zijn aan het hacken van telefoons. Dat blijkt tijdens het proces tegen acht verdachten in de grote afluisterzaak... bij de krant van mediamagnaat Rupert Murdoch. In de zomer van 2011 kwam aan het licht dat de krant de voicemail had gehackt... van honderden mensen en steekpenningen heeft betaald aan onder andere politiemensen. Onder de verdachten zijn twee voormalige hoofdredacteuren van de krant. Zij ontkennen dat ze betrokken waren bij de afluisterpraktijken. News of the World werd vanwege een schandaal opgeheven. De Marisocé heeft op Schiphol een man uit Indonesië aangehouden... omdat hij de nooddeur van een vliegtuig had geopend. Het toestel stond op het punt van vertrek, vertelt de Marisocé. Het toestel was had zojuist had zeg maar een pushback gehad, dus het was een paar meter vanaf de gate. Op dat moment deed de betrokkenen de nooddeur open. En op dat moment kon het vliegtuig niet verder. En werd de marchese geallumeerd. En die hebben uiteindelijk de persoon aan kunnen houden in het vliegtuig. De man heeft nog geen reden gegeven waarom hij de nooddeur opende. Na onderzoek van de luchtvaartpolitie is het toestel met een uurvertraging alsnog vertrokken.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 52 stuks, goed voor 170 kilometer. De meeste daarvan staan nog steeds in de regio Utrecht en Rotterdam. Paar de volgende file stond inmiddels op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar staat na een ongeluk tussen Marhezen en Afrit 5 kilometer. Het is vrij druk op de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar staat tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 11 kilometer. En op de A20 in de richting Gouda. Daar staat tussen Knoop en de Nieuwekerk aan de IJssel 7 kilometer. Na een ongeluk bij Knoop Gouden. Maar daar zijn inmiddels alle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 Het NOS Radio in journaal, Lucella Carasso. Het is zeven minuten over zes vanavond kan de beslissing vallen in de Amerikaanse honkbalcompetitie. Een Arubaan, een uh, Arubaan, die brengt de Amerikaanse fans in vervoering. Straks meer over zijn populariteit. Eerst de PIP-implantaten. Die zijn toch niet zo ongezond. Twee jaar geleden was er grote alarm over de borstenimplantaten. Ze scheurden makkelijker dan andere implantaten. Maar nu, na onderzoek in de opdracht van de Europese Commissie... blijkt het niet zo schadelijk te zijn. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie... is René van der Hulst. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, hoe kan dat nou, denk ik dan? Eerst was het uh, schadelijk, moest het er allemaal uit... en nu valt het dus toch mee. Nou ja, wat meevalt is dat de, de, de siliconen die gebruikt zijn... en dat die in ieder geval geen um, schadelijke reactie geven. Het blijft natuurlijk wel zo dat die protheses nog steeds sneller kapot gaan. Dat, dat blijft. En is, maar, is dat schadelijk? Of niet? Uh, nou ja, als een, als een prothese, en dat geldt voor elke prothese, als die, uh, als die scheurt dan kan dat een lokale reactie geven. En dat is niet in die zin schadelijk voor het totale lichaam... maar je kunt er wel een ontstekingsreactie ter plekke van krijgen. Ja, want destijds waren er toch veel artsen die vertelden... over vrouwen die op het spreekuur kwamen of op de polykliniek... met, met behoorlijke klachten hierover. Ja, nou, er waren allerlei klachten. En het was ook heel onduidelijk of die van de prothesis veroorzaakt werden... of door iets anders... En vandaar dat wij ook destijds ook samen met de inspectie heel erg voorzichtig zijn geweest... en hebben geadviseerd om deze protheses, die gewoon niet goed geproduceerd waren, om die te verwijderen. En is het ook duidelijk of, of bij alle vrouwen in Nederland in ieder geval die protheses ook verwijderd zijn... In ieder geval zijn al, al die patiënten opgeroepen en uh, die zijn ook allemaal uh, door, de, uh, door de betreffende arts benaderd. En uh, daar zijn in principe de protheses uh, is er aangeboden om die uit te uithalen. Er zijn enkele vrouwen die dat liever niet wilden en daar is geadviseerd om het in de gaten te houden. Nou ja, en, en bij degene bij wie het wel is gebeurd, is dat dan achteraf toch voor niks geweest? Nou ja, dat is, dat is de vraag. Kijk, het, is, het blijft zo dat er een verhoogd risico bestaat uh, op scheuren. En dat alleen al. Eh, kan een kan kan een reden zijn om een prothese uit te halen. Bovendien wisten we een aantal jaren geleden nog niet dat het dat het niet schadelijk zou zijn, en zoals nu uit het onderzoek blijkt. En dat betekent dat er toch een bepaalde angst aanwezig is. En alleen al die angst is een reden om een prothese uit te halen. Dat blijkt ook nu uit het rapport wat nu gepubliceerd is. Ja, dus, dus terecht staat er in dat rapport dat het zeker voor het onzeker is genomen. Ja, op dat moment kon je ook geen andere keuze nemen. En zelfs nu is de vraag, nu dan nog steeds blijkt dat er een voogdrisico is op scheuren... Uh, of, of dat advies veranderd moet worden. Daar gaan wij binnenkort met de inspectie over praten. En hoe staat u daarin? Uh, nou ja, dat, dat, dat is heel lastig... omdat het rapport is uh, wat dat betreft net uit. Dat moeten we nog even heel goed bestuderen, ook samen met de inspectie. In ieder geval uh, zijn we heel erg blij... dat als die hypotheses kapot gaan, dat, het, uh, dat de schade meevalt van de andere kant blijft dat het risico dus op scheuren bestaan. En ja, je kunt, je kunt overwegen om dat nog steeds als een reden te laten gelden om een prothese uh, uit te halen. Ja, en maakt het uh, nog uit eigenlijk, dat advies? Want uh, bij de meeste vrouwen is het eruit gehaald, alleen niet bij degenen die dat niet willen. Nou, die zullen dat na vandaag denk ik ook nog steeds dan niet willen, toch? Dus nou, maakt ja, het dat, nog uit? Nou, precies. Daar heeft u een goed punt. Uh, kijk, het, inderdaad, de meeste vrouwen die al twijfelen, dan zijn ze uit. Dat is, dat is een enkeling die die bewust heeft gekozen om de prothese te laten zetten. Die zal nu eigenlijk alleen maar ondersteund worden uh, door dit, door dit uh, onderzoek. Maar los daarvan zullen wij toch een advies moeten uitbrengen. Ja, is dat misschien dan ook van belang voor de verzekering, of het wel of niet vergoed wordt, uh, of het op advies is? Um, dat zal mogelijke consequenties hebben. In het verleden heeft de verzekeraar toegezegd, uh, omdat toen uh, nog niet duidelijk was wat, uh, wat de risico's waren, dat het uh, uithalen van de toxicus in ieder geval vergoed werd. Ja, en, en misschien als het advies nu luidt, nou ja, laat maar zitten, dan uh, vergoeden ze het ook niet meer als je het eruit dat, wil halen. Dat zou voor de patiënten waar het nog, uh, nog uh, moet gebeuren een consequentie kunnen zijn, maar daar kan ik natuurlijk niet zoveel zeggen. Dat is aan de verzekeraar. Begrijp ik. Goed, René van der Hulst van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Dank voor uw reactie. Goedenavond. Dag. Amerika krijgt hulp na de superstorm Sandy uit Nederland. Een hoge Nederlandse ambtenaar is nu bijna een jaar bezig met het toepassen van de Nederlandse ervaring in de regio New York. Daar wordt de storm overal herdacht. Zoals ook in Union Beach, dat is een van de dorpen die het zwaarst werd geraakt door Sandy. Wessel de Jong is erbij. I wish I could get one of these. wish you could? Een kindje vraagt heel beleefd of hij een donut kunt krijgen. Nou, gewoon pakken, jongen. Het is feest. Santa Claus came early. Sinterklaas is vroeg dit jaar. Deze herdenkingsbijeenkomst, het is speciaal feest voor de kinderen ook. Want vorig jaar het was Halloween, maar deze kinderen toen na die ramp hebben geen Halloween gehad. En Halloween is natuurlijk een kinderfeest, een kindersnoepfeest. Wat do you remember of last year of the big storm? When it happened that the water went over the um, poles. Het water kwam hier over de dijk, over de palen. Wat hebben jullie toen gedaan? I went to my grandma's house. What are you handing out? We are handing out these little glow lights and we have kids here that are going to sing God Bless America and when that's done we're all gonna light these up. My Dame hier staat tegen de brandweerwagen aangeleund. What happened to your house? We we could save it. Yeah. We hebben uh, did a lot of work to it. We still have a lot of work to do and... Er moet wel een heleboel werk aan ons huis nog gebeuren. Hoe kan het voorkomen worden, zo'n ramp in de toekomst? We don't live in a flat area. <laughs> Gewoon niet in dit soort gebieden wonen, denk ik. Dat is de beste oplossing. We would need engineers to come in and give us suggestions of what we could do to make it a safer place. Ik denk dat er ingenieurs naar dit dorp moeten toekomen. En die moeten ons adviezen geven hoe we veiliger kunnen leven. En wie kan zo'n dorp als dit veiliger maken? Dat zijn natuurlijk onder andere de Nederlanders. Wij, wij hebben hier ervaring mee. Ik ben Henk Ovink. Ik ben uh, op dit moment Senior Advisor uh, voor uh, de minister van Housing and Urban Development, Sean Donovan, die ook voorzitter was van de Hurricane Sandy Rebuilding Task Force. De taskforce die president Obama meteen naar Sandy, uh, nadat Sandy de noordoostkust van uh, Amerika raakt, in het leven heeft geroepen om één. direct hulp op de grond te bieden en twee, uh, toe te werken naar uh, een, een robuuste uh, wederopbouw. My... Two jung boys were very disappointed to learn that on our family vacation last year we were gonna to go tour flood protection measures in the Netherlands. Yeah. Pretty boring. Ja, yeah, wel, it turned out to be not as boring as they thought. Mijn zoons waren knap teleurgesteld toen we in de zomervakantie stormvloedkeringen in Nederland gingen bekijken. I spent two days with uh, Henk Ovink. En ik begon dat we anders in de USA Staten. als we zouden nemen. Copy... Twee dagen heb ik met Henk Oving door Nederland getoerd en heb gezien dat het ook hier anders moet kunnen. Als we jullie lessen toepassen, zegt minister Donovan, die hier aanwezig is bij een competitie tussen ingenieursbureaus. Die allemaal oplossingen hebben ingezonden om de volgende Sandy te voorkomen. Dutch engineers, blijven stay involved? We gaan niet gonna. We ontwikkelen mooie drawings en images maar we gaan going to build if uh Dutch engineers are involved in een team that wins you will absolutely see them stay involved Als jullie winnen blijf je betrokken dan gaan we nog eens even kijken hoe het met de avondspits is. John Hoka. Nou, de files lossen nu langzaam op. Er staat in totaal nog 110 kilometer. Nog een paar bijzonderheden op de A2 Maastricht naar Eindhoven. Er staat daar een ongeluk met de vier auto's. voor alleen het 5 kilometer. En daar is de linkerrijstok afgesloten. Op de A2, maar dan richting Amsterdam, is het misgegaan bij Knoop het Amstel. Daar staat 3 kilometer en daar zijn twee rijstroken dicht. En in de regio Rotterdam op de A15 komen we vanuit Europort. Daar is een ongeluk gebeurd bij Spijken Nissen richting Rotterdam, daar staat drie kilometer. En bij Spijkenis is de rechterreis ook afgesloten. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Het voortbestaan van veel ambachten wordt bedreigd in Nederland. Gespecialiseerde vakmensen zijn steeds moeilijker te vinden. De toekomst ziet er niet goed uit, meldt het UWV. Verslaggever Jeroen de Jager is daarom in Utrecht. Um, Jeroen, misschien is het goed om nog even te vragen... waar het UWV die verwachting op baseert. Ja, dat, uh, dat gaan we doen met uh, Mechalien van der Aalst. Waarop baseren jullie die verwachting uh, dat die uh, ambachten dreigen, een ernstig tekort uh, dreigen op te lopen? Nou, we hebben gekeken naar allerlei bestaande bronnen over ambachten. Ambachtseconomie, uh, specialistisch vakmanschap. Die hebben we naast elkaar gelegd. En dan zien we dat er nu weliswaar een crisis is in de, in de ambachten. We zien het aantal vacatures voor ambachtsberoepen Juist, dalen. Dat is uh, gedaald. Maar voor de toekomst, op het moment dat de economie weer aantrakt, verwachten we tekorten. Nou, er is een prognose gemaakt die zegt in 2021 30.000 tekort. Daar moet je niet Is aan... dat erg eigenlijk? Het, oh ja, dat is erg. Want uh, het, uh, er zijn beroepsgroepen waarvoor het dus echt het voortbestaan uh, op het spel staat. Ja, in het verleden zijn er ook heel veel beroepsgroepen verdwenen. Ik heb hier een boek voor me. Uh, zeg, kan jij de mosselman? Verdwenen beroepen. Een heleboel staan erin. De hoekman, wie kent hem nog? De straatventer, de zandtrekker. De stoker en tremmer. En liever willen jullie daar niet aan herinnerd worden. Uh, Janny Doust, u bent hier directeur van uh, SOS uh, Vakmanschool. Ja, dat klopt. En van uh, het kenniscentrum en van de school. Ik vind het vervelend dat je nou weer zo begint. Want van dit soort beroepen die je nou noemt. De scharen sliepen, de, de, de, de, de, de schillenboer... Daar moet je feestelijk afscheid van nemen. Nou, misschien moeten we ook met, met beroepen die nu nog bestaan. ook feestelijk afscheid nemen. Nou, ik geef het je te doen. Ik, ik heb gezien dat je hele mooie schoenen draagt. En als je daar een beetje van houdt en je wil ze gerepareerd hebben. is geen schoenenstelling meer. dan baal je. Ik zie dat je een bepaald soort gebit hebt. Ik weet zeker, als daar een paar tanden... Zit de kroon in? Ja, ja, en ik weet dus zeker, als dat niet zo zou zijn... en de helft van je gebit zou eruit vallen... dat je zou balen als een stier. Dus je hebt gewoon tandtechnici nodig die die tanden maken. Dat de tanden. is de toekomst, zegt u? Als dit zo doorgaat, dat ernstig tekort dat dreigt? Exact, daar hebben we het over. Maar dan denk ik, de economie die stuurt zichzelf altijd wel bij. Dan krijgen we bijvoorbeeld Moelanders, mensen uit Midden- en Oost-Europa. Chinezen die het werk voor ons gaan doen. Volgens mij, als jij... Uh... Bijvoorbeeld, um, even kijken, suikerziekte hebt en je hebt een groot probleem aan je voet. En Je moet eraan geholpen worden. Je moet bijvoorbeeld een orthopedische schoen hebben. En daar zit iemand aan je voeten die jou niet kan verstaan, die jou niet begrijpt en je schaapje al te barsten. Dan wil je geholpen worden door iemand met wie je goed kan communiceren. Die snapt wat je nodig hebt en die jou de beste orthopedische schoen geeft, die ook nog mooi is, die je wil. Ja. Aan het halen van moelanders zijn er ook vaak kosten verbonden. Want je moet ze de taal uh, leren. En je weet niet of ze blijven. Dus voor hetzelfde geld gaan ze op het moment dat, uh, dat ze in hun eigen land weer aan de slag kunnen. Gaan ze weer terug en heb je weer een probleem. U heeft hier die twee uh, rapporten voor u liggen. Ik pak ze er even bij. Uh, ambachten, en factsheets beroepsgroepen. En hoe heet die andere? Want u schrijft dat niet voor niks. Dat zijn 120 pagina's bij elkaar. Wat gaat daar vervolgens mee gebeuren? Nou, Wij maken deze beschrijvingen voor, voor allerlei arbeidsmarktpartijen uh, in Nederland. UWV zelf natuurlijk. Uh, alle districten, maar ook gemeenten, arbeidsmarktplatforms in de regio. In de hoop dat? In de, in de hoop. Uh, bijvoorbeeld ook decanen die, uh, of uh, studieadviseurs... die uh, mensen kunnen adviseren over omscholing of jongeren... Uh, waarin we dus kunnen laten zien van... hé, hey, maar er is zeker, zeker over als de economie weer aantrekt... is er weer emploi in de ambachten. En het zijn prachtige beroepen. Dat en we... er valt wat te verdienen, heb ik uh, begrepen vandaag. Want wij denken altijd, ambar, die ambachten... dat gespecialiseerde werk, dat is eigenlijk... Uh, ja, het betaalt er slecht. Nee, het betaalt zeker niet slecht. Het betaalt goed. En wat ik ook heel belangrijk vind... is dat je hier uh, je passie in kwijt kan. Je maakt iets, je maakt mensen blij. Um, ook als je, naar, als je naar huis gaat, dan heb je echt iets gedaan. Je hebt iets gecreëerd... Wat het toe doet. Dus, één, het betaalt goed. En twee, je maakt echt iets, je voegt iets toe waar je andere mensen blij mee maakt. Nou, mooier is er volgens mij uh, niet. Met hoofd, hart en handen, zeggen ze hier dan, Lucella. Dat is een beetje de leus en de pay-off die ze hier gebruiken bij de opleiding. Uh, it brings quality to life. Yes. Ja, okay, Jij bent ook wel aan het denken gezet, denk ik, hè, Jeroen? Ja, minuten. toch misschien wel een ander beroep gaan kiezen. Maar journalistiek ah, is ook een ambas, hoor. Dus, <laughs> okay. uh, en ik ben nog steeds heel erg leuk met dit vak. Dus, ja, uh, nee. Goed zo. Jeroen Jager okay. was dat, vanuit Hoi. Utrecht. De World Series, de belangrijkste Amerikaanse tweestrijd in het honkbal... die kunnen vanavond beslist worden. De Boston Red Sox en de St. Louis Cardinals spelen hun zesde wedstrijd. Als Boston wint, dan winnen ze die World Series. De jonge Arubaan Xander Boogaerts speelt bij Boston. Iedereen is uh, lyrisch over zijn spel. Dat merkte correspondent Dick Draaier ook op Aruba. Aruba is in de band van Xander Boogaerts. Ouders op de tribune in Oranjestad zien op het veld hun eigen Xandertje een run slaan en gaan helemaal uit hun dak. Iedere week slaan zo'n 1250 kinderen tussen 5 en 18 jaar oud... hun balletje het stadion uit op de honkbalvelden van Aruba. Aangemoedigd door eigen ambitie en die van hun ouders... en sinds kort dus ook van hun grote idool Xander Bogarts. En die ambitie is niet helemaal onterecht. Volgens de coaches in de Little League van Aruba... bruist het van het talent op het eiland. We hebben staan de de te spelen hier. Mijn eigen team hebben vier of vijf talenten. als zijn ja. oh, Dat zijn de jongetjes die het eventueel later in Amerika kunnen doen. Ik denk van wel. Yeah. Ja, ja, We hebben zoveel talent hier op Aruba. Dus uh, ik denk van wel. Kan zijn uh, een uh, echte rolmodel vervullen? Weet je, dat, dat, dat is de derde, vierde van Aruba die, die in de majors speelt. En we hebben één die nu in een World Series speelt. Dus is echt heel goed op Aruba. Dat veel mensen dat kijken nu. We hebben een Arubaan die in de World Series speelt nu. De man die een groot aandeel heeft gehad in de stormachtige ontwikkeling van Bogarts... is zijn oude trainer, Milton Kroes. Op een winderig honkbalveld straalt de trots ervan vanaf. Wanneer ze klein waren, heb ik ze geholpen met, met training. Ze waren twee goede broers, want die broer was catcher en hij was de pitcher. Dus ze kwamen samen trainen en ik vond hem echt dat hij talent had. Waar dus... het u dat Sander nu staat waar hij nu staat? Nee. Nee, hij, hij is een jongen, hij is een hardwerker. Dus ik weet dat hij zeker daar zou um, komen. Ja. Dus weet je waar hij nu is. Maar wat ik maakt hem nou zo goed? <laughs> wat maakt hem zo goed? De... Ja, hij heeft echt talent. Zijn body, heeft een goede body voor een Major League. Ja. En die karakter van hem, hij, is gewoon, um, en hij speelt en is niet nerveus. Hij speelt als, en als je nu ziet spelen, um, krijg je kippenvel van. Alsof hij daar al vijf jaar in de Major League zit. Wat doet het verhaal van Xander Bogers eigenlijk met Aruba? Nou, als eerste Major Leaguer in deze tijd, onze hangbal is in de goede, goede richting. Je ziet het wel de, aan de kinderen dat ze meer willen spelen. Weet je? En dus na 2010, dat we kampioen van de wereld waren geworden met, met Senior League, heb je het ook gezien. Meer kinderen willen baseball spelen. En je ziet het nu ook. Je, dus ik denk dat dit, dit een boost wordt. Zoals op Curaçao. En die boodschap is niet aan ouderlijke dovenmansoren gericht. Honkbal leeft op Aruba. Deze week meer dan ooit. Vanwege Xander Bogaerts dus. Er is meer sport, want in de derde ronde van het KNVB-bekertoernooi... worden zeven wedstrijden gespeeld over een ruime kwartier. PSV tegen Roda JC. Afgelopen weekend speelden ze ook al tegen elkaar voor de competitie. Ragnar Niemeyer, jij gaat die wedstrijd volgen. Ik neem aan dat PSV wel even wat recht wil zetten zo. Dat uh, lijkt mij ook. Heb jij overigens wel eens een, uh, boer, een Marokkaanse boer met kiespijn uh, gezien? Mm, nou, niet dat mm, niet ik, ik me kan vaak. herinneren. Eh, nou ja, moet je eens naar Adam Maher kijken. Toch uh, ja, bedoeld uh, spelmaker te zijn hier. De man die kwam van AZ zit weer... Op de reservebank bij PSV. En als je dan kijkt naar de wisselspelers, dat valt me wel vaker op. Die kijken vaak nog blijer. om hun teleurstelling vermoedelijk naar de buitenwereld te verbergen. Nog blijer dan de basisspelers. in dit geval bij PSV. Toijfonen staat toch gewoon weer in de ploeg. Het verhaal van het bijtekenen al dan niet is bekend. En misschien dreigt nog wel terugzetting naar de tweede helft, maar voorlopig. Komt Adam Maher er toch niet aan. Wat uh, positief is en heel leuk is de terugkeer van Luciano Narsing. Na hele lange tijd kruisbanden gescheurd, zware knieblessuren. Na tien maanden staat hij uh, weer eens in de basis bij PSV. En dat betekent dat uh, op de reservebank zit uh, Zakari Bakali. En uh, Narsing mag het dus laten zien. Hij staat dicht tegen het Nederlands al aan en heeft hij nog ambities. Dat moeten we maar eens vragen. Ambities richting het wereldkampioenschap volgend jaar. Heeft hij ze nog of is dat uh, misschien te vroeg dat uh, toernooi? Dat is PSV, ook met een nieuwe doelman natuurlijk. Nigel Bertrams debuteert omdat uh, Titon tegen zo'n uh, zo zo staander aanvloog uh, afgelopen weekend in die verloren wedstrijd. Met 2-1 tegen Roda, lichte hersenschudding en nog uh, niet beschikbaar. Hetzelfde geldt voor Jeroen Zoet. Kijken of ze van afstand deze nieuwe keeper Bertram zonder vuur gaan, gaan nemen bij Rode JC. Dat overigens zelf opmerkelijk genoeg niet speelt met Nemet. doelpunten maken tegen PSV. Hij is zijn plaats kwijt aan de Moesje De man die heel veel ja, onrust in defensies veroorzaakt als wisselspeler met zijn kopkracht en zijn inzet. En hij heeft een basisplaats gekregen van trainer Ruud Brood. Dat is toch ook wel weer spannend. PSV... De nummer 4 uit de eredivisie tegen Roda. De nummer 9 verschilt de ranglijst. is dus twee puntjes. En benieuwd wat hier vanavond allemaal gaat gebeuren. Want het is onrustig bij PSV. Ook met dat rapport wat deze week uitkwam. En waarin ja, het managementteam, de directie er niet goed uit kwam Bij veel werknemers en vrijwilligers van PSV. Er moet gewoon gewonnen worden. Dat doet PSV te weinig. Want in de laatste acht competitiewedstrijden werd er maar twee keer gewonnen. Er zijn toch trainers uh, weggestuurd om minder. Maar goed, Filip Koku, je ziet het ook bij Ajax. En Frank de Boer hebben een zogenaamde status apart. Maar zullen aan het einde van de rit toch gewoon eens moeten winnen. We PSV gaan we Rolijk, zien. kwart voor zeven. Pol van Boekel te de schijf. Ik hoef je vragen. vraag meer te stellen, Ragnar. Dankjewel, we zijn helemaal Goedzaam. bijgepraat. Uitgekend. Ragnar Niemeijer was dat. Dit was Radio 1-journaal voor vanavond, woensdag 30 oktober. Straks natuurlijk avondspits, WNL. Joost Eertmans, goedenavond. Lucelle, goedenavond. Ik heb een hartstikke mooi onderwerp voor je klaarstaan. Voor mij? Uh, ja, waarom okay. niet? Ik nou, weet dat je luistert, kom dus maar uh, kom maar door. Uh, nee, de Rabo heeft ons wat laten schrikken gisteren. Uh, ik ben geloof niet de enige. D daar is al veel over, over, over gesproken. Ik, ik heb het dus wat breder getrokken. Er gebeurt nogal wat in Fraudeland, hè? zet. Bulgaren. Op de markt in Amsterdam, om maar eens een dwarsstraat te noemen... tussen de marktkooplieden, politici, bestuurders worden vervolgd en verdacht. Het um, is nogal wat. Het uh, is een gezwel die fraude in Nederland... die, die nauwelijks uit, uit te roeien lijkt het. En het gaat maar door. We kunnen volgens deskundige Lucella 5 miljard zomaar besparen. Ja, zorg, woningcorporaties. E Absoluut. Als je het maar echt aanpakt. Um, dus dan zeg ik heel duidelijk, waar een wil is, is een weg... Gewoon met gezond verstand. Moet je wel de zaak serieus durven aanpakken. Dat doen ze in Engeland. En mijn eh, pleidooi voor vanavond is... een speciale minister tegen fraude. Dus niet een minister van fraude. Hè, wat Misschien wel eens er tegenkomen. Nee, tegen, tegen fraude. Want die gaat zoeken naar die 5 miljard. En het gaat lukken ook nog. Ik ga dat eh, zo meteen beargumenteren, Lucella. Laat het me weten, luisteraars, als u dat ook een goed plan vindt. Zo'n minister tegen fraude. Eh, bel WNL 0800 1121. Geef je reactie. Martijn van der Kooij zit erin in de show. Madeleine Gorsira is erbij en de Bond voor Belastingbetalers is er ook bij. Geef je reactie dus op 0800 1121 of in 140 letters onder vermelding van een hekje eens of een hekje oneens. Dan zijn we bij u direct na het nieuws van half 7 met een nieuwe avondspits. Heel graag tot zo. Ondernemer. Bent u toe aan nieuwe bedrijfssoftware, maar houdt de investering u tegen? Huur dan AccountView software van Visma.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 En de Sinterklaas-intocht in Amsterdam op 17 november gaat door. Er waren 21 bezwaren tegen de vergunning ingediend... door mensen die Zwarte Piet discriminerend vinden. Maar de gemeente trekt de vergunning niet in. Burgemeester Van der Laan schrijft in een brief aan de gemeenteraad... dat hij zich bewust is van de gevoelens van de bezwaarmakers... maar ook van de Sinterklaas-liefhebbers. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Marco Wolf. Op veel plaatsen brede opklaring op dit moment. En de temperatuur gaat hard onderuit. Uiteindelijk een minimumtemperatuur van een graad of 4 in het oosten van het land. In het noordwesten is het iets minder koud vannacht. 8 graden daar de minimum. En dat komt omdat de bewolking gaat toenemen. En er komt ook wat regen aan in de loop van de nacht. Morgen overdag in het noordwesten meer regen. Daar is het een grijze boel, terwijl in het zuidoosten de zon nog geregeld schijnt en het lang droog blijft. Pas later op de dag gaat de neerslag zich over de rest van het land uitbreiden. Er staat een stevige wind in de kustgebieden waait het windkracht 7. En het wordt 12 of 13 graden graden. En de dagen daarna verandert er weinig. Het blijft wisselvallig met vaak bewolking en van tijd tot tijd regen of buien. Soms een beetje zon tussendoor. kan hard waaien en het wordt ongeveer 12 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De avondspits heeft nog een verneinigd staartje. Er zijn nogal wat ongelukken gebeurd. meer op de A2 Maastricht naar Eindhoven bij Valkenswaard. Er staat een 7 kilometer file en de linkerrijst ook, ook staat dicht. Verderop richting Amsterdam is het misgegaan bij Knoopend Amstel. Daar staat 5 kilometer en daar zijn twee rijstroken dicht. Dezelfde A2 maar dan vanuit Eindhoven naar Maastricht. Een ongeluk gebeurt bij Valkenswaard 2 kilometer. Daar is de linkerreis ook dicht en de A12 Utrecht richting Arnhem. Daar zijn ze op elkaar geklapt. Bij Arnhem-Noord Daar is de linkerreis ook dicht. En er staat 4 kilometer file. Op de A15 Europort richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en Spijkenissen 4 kilometer. Daar is de rechterrijs ook dicht. En op de A16 richting Rotterdam. Daar staat tussen Hendrik ido ambacht en Knoop het Ridderkerk 3 kilometer. Bij Knoop het Ridderkerk is maar één rijstok open. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Benoem een speciale minister tegen fraude. Uw stelling van de dag op de racebaan van het gezond verstand. Hier is uw avondspits. Bel WNO. 1121. De totale fraude in Nederland bedraagt 10 miljard euro per jaar. Fraude met uitkeringen, met toeslagen, fraude met belastingen enzovoorts. We hebben waarschijnlijk geen idee wat het exacte bedrag is... maar feit is dat we, de Nederlandse belastingbetaler... ...iedere dag bedonderd worden. Daarvoor hoef je dus niet naar Roemenië. Het kost ons 5 miljard, knaagt aan ieders vertrouwen in politiek en rechtsstaat... ...want we weten dat fraudeurs ermee wegkomen. In Groot-Brittannië weet men er wel goed raad mee. Daar is de National Fraud Authority opgericht... ...en wordt niet alleen duidelijk hoeveel fraude de Britse samenleving kost... ...maar ook hoeveel er door een slimme aanpak mee kan worden opgehaald. Ik zeg politiek laat zien dat je je tanden er nou eens in zet. Maak er werk van. Benoem een minister tegen fraude. Bel WNO 0800 1121. Welkom bij Radio Roeptoeter. Het tempo gaat omhoog tot 7 uur. Is dit avond spits besparen op fraude. Dat is het centrale thema vanavond. Hoogleraar Theo de Vries die zegt. Dat alleen al faillissementsfraude onze samenleving 1,7 miljard euro per jaar kost. Daarvan wordt slechts 2% opgelost met de inzet van een nationaal antifraudekantoor... zou dat toe kunnen nemen tot 30% oplossen. En als je dan ook nog eens de gegevens van de Belastingdienst... daaraan toevoegt en combineert, dan zou de helft oplosbaar zijn. Het is dus mogelijk, luisteraars, om fraude aan te pakken... en de mensen achter de tralies te zetten. In ieder geval te stoppen met het verspillen van ons geld. Eh, en het lijkt mij gewoon een fantastisch idee. Ik zou zeggen, laten we dan eens beginnen met een speciale minister. Wat vindt u? 0800 1121, dat is de gratis lijn hier in Capelle aan de IJssels. Er hangen al vier bellers. Misschien dat u zo meteen er ook tussen kan kan, dat moet u gewoon proberen. En een, een tweet komt er altijd tussen, zeg ik altijd. Um, André zegt nee, het valt onder justitie na een veroordeling. Uitsluiten van de dader van bestuurlijke functies, zowel zakelijk als publiek. Dat is zijn oplossing en Arie Venthuis is ermee oneens. Deze taak ligt wat mij betreft bij de minister van Justitie, zegt hij ook. Wel moet fraude meer aandacht krijgen en voorkomen worden, Eerdmans. Ik ga naar de eerste, de eerste beller die... Komt uit Zuid-Limburg luistert naar de naam Ben Hofman. Ben, goedenavond. Goede Joost, goeiedag. Mag ik jou iets zeggen? Een fantastisch programma. 98 keer ben ik het eens. Ai. Vandaag ben ik het 100% oneens. Oh, ik voelde hem al aankomen. Wat is er misgegaan ja, tussen uh, ons? Het is niet. Ja, 40 jaar geleden misten wij dit al. 30 jaar geleden misten wij dit al. In Limburg al. bedoel je? Ja? Uh, wij wisten dit. Twintig jaar geleden al, ja. wij wisten dit tien jaar en wij wisten het vandaag ook al. Nou, wat wil je daar nou uh, allemaal mee zeggen? Ja. Uh, wat ik hiermee wil zeggen, als je dit gaat doen, dan weten wij dit morgen al en over 30 jaar ook wel. Dit is uh, dweilen met drie kranen open, Joost. Ja, ik weet dat het in Limburg erg is... maar ik, ik, ik bedoel te zeggen dat als je er nou eens werkelijk werk van maakt... zoals dat in Engeland gebeurt... en je zet, zet, zet nou eens een minister neer... die puur en alleen op alle onderdelen van vleesfraude... tot aan het, het, de witte boordencriminaliteit enzovoort... dat je daar nou eens je, je, je, je messen op zet... dan zou er een hoop geld kunnen worden binnengehaald. Verkl verklaar je nader, Joost. <laughs> nog, nog nader... Dit is, ja. dit is wat, ik, wat ik bepleit. Dit is, dit is volgens Theo de, de Vries, als een hoogleraar. Ja, Die zegt, je, je haalt er 5 je, miljard je mee op. Je zegt, zet er een minister op en, ja. en, en, en, en dan. Nou, dan gaan we dus alle kanalen openzetten. Alle combinatie van gegevens maken. Je zet netwerken, zet je, sluit, je, sluit je aan elkaar. Waardoor je alle, allerlei gegevens meer boven tafel kan krijgen dan nu. En kun je fraude oplossen. Althans, veel gerichter bestrijden. Oké. Okay. Ja, Ben, zijn we het eens? Uh, nee. Oh, jammer, ik hoorde een oké. Okay. Nee, nee, nee, nee, okay. nee, nee Maar nee, ik bedoel te nee. zeggen, Ben, en maak er een specialisme van. Het is nu, nou goed, je hebt de field. maar het zit overal. Fraude dringt tot in de haarvaten van onze samenleving door. Dat zit, is zit in zin, te zeggen, precies. Begrijp ik, Ben, maar dan moet je er ook wat tegen doen. Daar ben ik ook met jou eens. Maar waar ik jou wil uh, ja. onderdrukken... Op het hart drukken, ja. Oh, je wil, je wil de lijn onderdrukken. Nou, dat kan ook. Maar niet wegkijken, hoop ik ben, want het probleem blijft. Tom Luijten is er nog mee oneens. De overheid moet juist kleiner. Ik zit niet te wachten op een extra minister in een departement. Het is een mooie extra taak voor minister Opstelten, zegt hij. Dus geen speciale minister tegen fraude, zoals ik dat bepleit. Wat vindt u? 0811 21. Ik, ik kijk eens naar eventjes kijken. Pascal van Dijk uit De Lier. Goedenavond. Hallo, Pascal. Goedenavond. Vertel. Ik spreek met Pascal. Ja, over je oproep om een extra minister aan te stellen voor fraude. Ik vind eerlijk gezegd dat de huidige ministers dat het tot een kerntaak behoort om ook fraude te bestrijden binnen hun eigen departementen. Dat gebeurt niet. Nee, daar zal daar scherp op gelet moeten worden. Nee, dus inmiddels aanschrijving van de regels, maar zij zouden hun departementen en hun uh, werkgebied het best moeten kennen. En het moet tot, tot een kerntaag behoren om fraude ja, maar dat snap en zo geld in het de te houden. Maar Pascal, het is versnipperd. Het werkt niet als je de zes ministers uh, aan laat sleutelen. Want dat zoiets is het geloof ik in, intussen. Minister Opstelt, heeft het verschrikkelijk druk. Die moet ook alle boeven nog vangen die er uh, voor de rest rondlopen in het land. Het is toch heel verstandig om daar. Misschien een staatssecretaris dan laat ik dan misschien iets afzwakken. Maar een speciale bewindspersoon die zegt: wij gaan fraude te lijf. Met alle middelen die we hebben, we pakken het op. We, we zetten alle energie erop, snap je? Nou ja, het zou natuurlijk een hoop, hoop op moeten leveren. En het zou het land alleen maar goed doen als het op die manier gebeurt. Daar ben ik gelijk in. Want ik kan me ook mateloos erger aan alle ja. fraude die steeds aan het licht komt. Daarom? Ja. Uh, ja, ik, nou ja, nogmaals, ik vind dat de, de minister van Fraude, dat die zou... Niets ervoor moeten zorgen dat daarmee de, de, de, de overige ministers van hun verplichtingen. Uh, nou, worden. Nou, dat is het, misschien een goede. Dat, dat, dat vind je een gevaar. Oké, okay, Pascal, is genoteerd. Dankjewel. Overigens geen minister van fraude. Die hebben we misschien al genoeg. Het gaat om een minister tegen fraude. Uh, Lennart Nieuwenhuizen zegt dikke eens ministerie tegen fraude, fraude en voor integriteit en ethiek oprichten. Voorbeeld, burgers kunnen solliciteren naar, naar de functies. En Pieter Nel zegt ook eens, ik benoem, ik benoem Dirk Scheringa, want met boeven vang je boeven. Juist, ik geloof dat Dirk inmiddels uh, richting de 50-plus uh, wereld is, is uh, gegaan. Ik praat dus even met Martijn van de Kooi, onze specialist politieke zaken. Goedenavond Martijn. Ja, goedenavond Joost. Hey, de politiek laat 10 miljard liggen. Uh, dat zijn de berekeningen waar, waar ik vanuit, uh, vanuit ga. En dan gaat het om pure fraude, van alles bij elkaar. Um, dan zeg ik, jij bent een politieke man... daar zal toch van links tot rechts, van SP tot PVV... men het wel over eens zijn dat als je die 5 miljard, noem ik het dan... als je die ja. even op, op het in ja. blik legt... dat we dan een, een heel, uh, heel end zijn. Nou ja, als je dit vraagt aan, aan de politieke partijen... zullen ze ongetwijfeld zeggen... ja, fraude moeten we bestrijden, heel belangrijk... Hmm. Tegelijkertijd zijn ze in Den Haag al ongeveer tien jaar bezig met een uh, huis voor de klokkenluiders. Hè? Dus dat is juist ja. dat mensen die fraude naar buiten brengen of dingen die niet kunnen, ja. dat die beschermd worden. Nou, vandaag hmm. was er weer een ambtenaar in Rotterdam die dingen naar buiten heeft gebracht over de mosliminternaten hmm. uh, die brandonveilig waren. En uh, die man die wordt ontslagen, die krijgt helemaal niks. Hmm. In Nederland zorgen we heel erg slecht voor mensen die juist tegen fraude strijden. En ik denk dat jouw oproep ja. om uh, zo'n minister in te stellen... dat dat helemaal niet zo'n gek idee is. Want als het puntje bij paaltje komt... en daarom zeg ik, van als je het vraagt, zeg ja, we moeten er veel aan doen. Maar als mm. het puntje bij paaltje komt... Ja. dan wordt er helemaal niet zo gek veel aan gedaan. Zie bijvoorbeeld die Bulgaren uh, toeslagen ik bedoel, het was allemaal bekend bij het ministerie. De belastingdienst ja. heeft de rapport over geschreven, maar er gebeurde niks aan. Goed punt van je. Dat is precies een voorbeeld van, van totaal niet eigenlijk attentie. Geen urgentie ook bij de politiek. Geen urgentiegevoel. En wat je doet, als je het bij een minister belegt... of bij een bepaalde instantie, dan krijg je wel dat urgentiegevoel. En ja. een land wat dat heel goed doet, behalve Engeland, wat daar nu mee begonnen is... dat is Singapore. Oh. Singapore heeft een van de laagste... Uh, hoeveel uh, laagste aantallen fraude en corruptie per inwoners. En die heeft dus een uh, instituut met uh, een aantal ambtenaren... die enorm goed betaald worden. Die mensen zijn ook niet om te kopen. Maar als je gepakt wordt in Singapore... Nou, dan heb je een gigantisch probleem. Ja. Er staan enorme gevangenisstraffen. Daar op, hangt een strop voor de je corruptie. klaar. Zou jij, zou jij dus ook zeggen... daar moeten veel hardere straffen op komen? Hoge boetes, misschien gewoon gevangenisstraffen. Uh... Ja, ik, ik, denk dat, ik denk dat wat je ziet... is dat uh, heel veel mensen... eigenlijk met de schrik vrijkomen. Hmm. Dus uh, als je al gepakt wordt... Dan, uh, ja, dan zijn de straffen toch niet zo heel erg hoog in Nederland op dit punt. Nee. En je ziet dat landen waar, zoals Singapore, wat misschien het andere uiterste is, want die hebben überhaupt hele hoge straffen, ja. dat uh, het wel zo is dat er veel minder uh, fraudegevallen, uh, of veel minder fraude gepleegd wordt, überhaupt. En, uh, het heeft dus wel degelijk uh, zin. Ja. Maar je moet er aandacht voor hebben. En wat wij eigenlijk constant doen... is we kijken naar Curaçao, we kijken naar Sint Maarten... af nee, en toe precies. deelraad We kijken overal. Zeggen, ja, dat zijn Turken die doen dat. Ja. Maar we kijken niet naar onszelf. Nee, dat is het. Dat is het. Dat is Martijn, dat is het. En er is enorm veel fraude en, en corruptie precies, in Nederland. En het knaagt aan de wortels van ons vertrouwen. Want dat, dat zie je gewoon in een fraudegeval... geval. Jo Jos van Rijn, noem ze wat. Dat, dat, dan ja. denken mensen: ik heb er geen vertrouwen meer in. En zo gaat dat. Um, die, maar die speciale fraude minister... zijn ook mensen die zeggen, ja, ik vertrouw de Eigenlijk niet, dan moet je. Dus ik wil ook geen minister. Ja, nou ik denk dat dat gaat, dat gaat wel heel ver. Want, want uiteindelijk moeten politici moeten de besluiten nemen. Hè? Bijvoorbeeld om, om, uh, om die wetten te veranderen of de straffen te Daarom, verhogen. Ja. Of om uh, een instituut in te stellen wat die fraude gaat onderzoeken. Want een minister zal dat niet allemaal zelf gaan doen. Nee. En daar moet iemand verantwoordelijk voor zijn. Nou ja, op zich is het een heel goed idee om te zeggen... maak één iemand verantwoordelijk. Want nu heeft elk ministerie heeft een paragraafje... fraude en corruptie en die doet er wat aan. Nee. En per saldo wordt, het, wordt er te weinig aan gedaan. Ja. En mijn stelling ja. is, er wordt te weinig aan gedaan omdat we het ook niet erkennen. Omdat we zeggen: ja, maar het Precies. gaat nog redelijk goed. En we zijn dat is een redelijk... hele belangrijke. Die ga ik zo ook, ja. Martijn, die ga ik ook vragen aan Madeleine. Want die komt zo meteen, de onderzoekster, die zal het ook kunnen beamen. De bewustwording, daar begint het natuurlijk mee. Martijn van der Kooi, ik dank je zeer voor je reactie in Avondspits uh, 0800 1121. Het nummertje van, van Avondspits. Benoemen een speciale fraudeminister. Eentje die er tegen is, tegen fraude. Kijn en zegt: met de minister ben je er niet. Komt een gigantische fabriek mee. Daar hebben we genoeg van. En Kamel Z, die zegt oneens op elk ministerie en staatssecretaris tegen fraude. Dat lijkt hem een goed idee. En Peter Seurissen, die zegt eens, wel op fraude in al zijn factoren alsjeblieft. Dus ook fraude bij politici. Roel, Roel Monnik is onderweg naar Amsterdam en belt ons. Roel, goedenavond. Goedenavond Joost. Uh, ik ben het niet mee eens. Wel of niet? Nee, ik ben het niet met je nee? eens. Want ik denk dat als je uh, problemen in deze samenleving wilt oplossen... door iedere keer een aparte minister te benoemen... voor elk probleem wat je tegenkomt... Uh, ja. je de overheid blijft uitbreiden. En uh, volgens mij is dat niet de oplossing voor problemen. Ik vind dat je heel ongenuanceerd bent. Uh, maar daar hou ik van. Ja. Dus je, ben, uh, je ja, bent ja, aan het goede dan? adres. Je bent aan het goede adres. Maar rol, want je ja. nu heeft, kijk, het gaat niet om een klein probleempje... van we moeten nog iets met... met... fraude beheerst alles... In feite, waar, waar, waar mensen aan de knoppen zitten met geld. En, en dat, dat is namelijk zo fnuikend. Het, het is bovendien een groot bedrag, lijkt mij 10 miljard euro. Dus dat is me, Jawel, dat is me wel een minister waard hoor. Als je het aan, be aan bedragen koppelt, dan moet je kijken naar wat kost een minister en wat kost een ministerie, en dan kun je voor de rest nope. voor elk probleem wat groter is dan een miljard kun je een minister benoemen. Ja. Hebben we binnenkort hebben twintig ministershows. Dat is toch niet wat jij wilt, lijkt Nee, mij. maar dit is wel dit, kijk, dit is een probleem wat, wat, wat, wat, straf, wat strafbaar is, zeg maar. Het, het, het, het, het gaat niet nou, om elke inderdaad... over problemen strafbaar. Ik ja. toe, <laughs> uh, <laughs> nou. De criminaliteit in ons land. Uh, nou, daar is ook een minister van. Daar is juist de minister ik... van justitie en veiligheid okay, voor. Oké, nou laten we, laten we dan dit probleem ook bij die minister horen. Nou, ja, goed, een paar ambtenaren extra geven en dan lost het probleem. Maar ook dat, op. dat lost het probleem wij niet dus niet op. Ik ben nee, niet dat, een aparte minister voor te benoemen. Nee, maar dat lost het probleem niet op, omdat, omdat de aandacht niet scherp die zit. Die zit niet scherp. Opstelt een goede ja. vent, maar als hij echt focust op, op fraude, moet hij andere dingen laten vallen. Daar moet je een speciale cockpit voor hebben. Ja, maar dan moet je dus ook een aparte cockpit hebben voor uh, verkeersovertredingen en voor. Ja, die doen we morgen. Die doen we dan morgen internetfraude en bankfraude en al dat soort dingen. Nou ja, daar heb ik weg. het over. Weet jij ook. Nee, internetfraude weet hoort jij erbij. Nee, Rol. Internetfraude is een van de dingen die zo'n fraude minister moet bepakken. Maar, oké, okay, Rol. Jij ja, ja, ja, ja, kunt niet aparte een minister noemen voor elk probleem dat je tegenkomt in de samenleving. Je, je hebt het helder dat, dat, dat gemaakt. Rol, dankjewel. Harm zegt oneens geen ministerie, maar een taskforce wil die binnen justitie met hen aansluitende bevoegdheden. Benoem een speciale fraude minister, dat is mijn stelling, om het uit te roeien, dames en heren. 21 straks hoort u Madeleine, zijn ze onderzoekster aan de VU, nog één beller daarvoor, want dat is Sjan, Sjan Kuipers uit Zundert geeft zijn reactie. Goedenavond. Goedenavond Joost, ik ben het bijna altijd eens met jou, maar deze keer niet. Wij worden gerege geregeerd door vijf mensen uit Amerika hmm. en die beheersen de hele... Wereldpolitiek. Ik heb gisteren naar acht te zitten kijken... van kwart over acht tot kwart over elf. Nou, en als je daar kijkt... nou, als wij achter Amerika aan blijven hobbelen... Hè, het is begonnen met de golden saksbank... nou, Joost, dan heb je geen minister voor nodig... want dan moeten we in Nederland nog heel veel dingetjes doen... maar je ja. hoort er hier nooit niks van. Jij zegt, loop niet achter Amerika... of, of misschien moeten we zelfs uh, ons, ons veel meer druk maken... over de, de fraude en corruptie in Amerika, bedoel je te zeggen? Ja, en die beheersen de hele wereld. Oké. Okay. En er was gisteren op 8 in programma. En dat heeft wel vijf uur bijna geduurd. Ik heb het allemaal genoteerd. Ik heb twee jaar terug ook wel een beetje gekeken. Mm. En toen ging het over uh, de postbusfirma's hier uh, van Amsterdam. En dat ging dan naar die eilanden toe. Yeah. En dan scheelde de Duitse regering uit. 90 miljard gekost en zo. En die hebben eerst onze eerste bank laten springen. Nou ja, dat weten we allemaal. Dus dat geld wat we nu... Bijvoorbeeld, wij de Rabo gaat ook weer ja. naar Amerika. Dat zijn degenen die beheersen de hele wereld. Oké, okay, punt gemaakt, Jan. Moet ik moeten blij zijn ja. dat diegene, dus met die computer, dat die hm. man daar aan het licht gebracht heeft. Okay. Dat was het. Dat was het, Jan. Jan Kuipers, dankjewel. Luister, als er ergens 5 miljard euro te veel wordt betaald door de belastingbetalers, ja, waar kom je dan bij uit? Dan kom ik uit bij de Bond voor Belastingbetalers. Die is opgericht door Olaf Stuger. En Olaf Stuger is aan de lijn. Goedenavond, Olaf. Goedenavond Joost. Jij bent voorzitter van de bond voor belastingbetalers. Ik ben er lid van. Ik ben er open en eerlijk over. Um, maar dat zouden meer mensen moeten doen. Olaf, jij uh, runt die club. Ik, ik heb nu voor jou 5 miljard euro liggen. Uh, waar, uh, ja, waar we eigenlijk naar... Die kunnen besparen als we besparen als we, als we echt willen, zeg ik. Hè? En ik ben voor zo'n fraude minister. Uh, hoe kijkt de bond daar tegenaan? Ja, nou, kijk Joost. Waar het hier om gaat is dat uh, wij als belastingbetalers elk jaar... Voor zo ongeveer 60% onze portemonnee mogen omkeren in de schatkist. Ja. En uh, dat wordt steeds meer. En de bereidheid voor belastingbetaler wordt steeds minder. Hm. En kijk, ik hoor nu net een aantal mensen reageren. En die zeggen van ja, je kunt wel voor elk miljard of voor 100 miljoen kun je een aparte minister aanstellen. Maar waar het hier om gaat is dat het democratische principe dat wordt ondermijnd. Dus onze democratie kan niet bestaan zonder dat de mensen belasting betalen. Ja. En als je fraude toelaat. En als je elke dag in de krant leest dat je zuurverdiende belastingcentjes aan allerlei uh, uh, zaken uitgegeven worden en dat de fraude meegepleegd ja. wordt, dan ben je op een gegeven moment niet meer bereid om belasting te betalen. En als mensen in Nederland niet meer bereid zijn om belasting te betalen, dan kunnen we gedacht te zeggen tegen onze ja. democratie. Het kan ook zijn, Olaf, dat mensen dat zien, precies wat jij beschrijft, uh, maar vervolgens zeggen dan ga ik ook geen belasting betalen en dan komen ze in de belastingfraude terecht en dan zijn ze net zo slecht bezig natuurlijk. Ja, dat is, het, dat is natuurlijk het grote gevaar. Ik bedoel, ja. dat, dat is ook precies de reden wat jij nu zegt... dank voor je netmaatschappen overigens nog een keer... maar dat de Bond voor Belastingbetalers is opgericht... omdat er steeds minder mensen belasting gaan betalen... omdat je meer uitkeringstrekkers hebt. De grote bedrijven en de rijke mensen betalen al helemaal geen mm -hmm. belasting. Dus die groep van belastingbetalers wordt steeds kleiner. Ja. En dan, dat noemen ze de squeezed middle, de, de platgedrukte middengroep... die steeds meer belasting op moet brengen met steeds minder mensen. Ja, zeker. En wat je krijgt is... Ja. Is, is, is dat er mensen zeggen van ja, maar dit trek ik helemaal niet meer. Ik, ik heb geen zin meer te gaan werken voor 63 procent. En ik krijg er ook steeds minder voor terug, hè? Want Mark Rutte zegt ja, een participatiemaatschappij. wat hij er eigenlijk mee zegt is: van ik wil dat je meer belasting gaat betalen. En, en, ja, maar, je moet meer, maar je moet meer zelf Je bedienen. moet er voor meer voor doen. Ja, met dit kabinet wordt, wordt, wordt, wordt die, die moraal niet beter, schat ik, Olaf. Als je, als je kijkt naar uh, wat, het feestje van de PvdA en het nog hoger aanslaan van de, van de midden- en hoge inkomens. Dat wordt een dramaatje in de toekomst. Ja. Nou, Daar dat, ben dat, dat, dat, dat, dat ik ook bang voor. Maar kijk, het is ook niet zo gek. Als je naar die fraude kijkt. Is als je iemand een leaseauto geeft. En je uh, vraagt hem na drie jaar om hem terug te brengen. Of je laat iemand zelf een auto betalen. En je bekijkt hem na drie jaar. Dan zit ja. er een groot verschil hoe die auto eruit ziet. Ja. En het geld waar onze stuurders mee bezig zijn, mee spelen. Dat is niet hun eigen geld. Precies. En uh, Dus daarom zijn ze er ook niet zuinig op. Maar, maar... Uh, en dat is, dat is Mooi het hele punt. probleem. En, en ze kunnen er, uh, ze kunnen er uh, mee omspringen wat ze willen. Want als ze meer nodig hebben, dan verhogen ze gewoon de belastingen. En tot voor kort waren er maar heel weinig mensen die daar bezwaar tegen maken. Precies. Maar goed, jullie zitten zo goed in, in, in de nek. Olaf, dank je wel. Olaf Stuger. De Bond voor Belastingbetalers, succes daarmee. En ik denk dat we inderdaad met zo'n speciale minister tegen fraude de belastingmoraal in ieder geval wat kunnen opkrikken. Meneer Van Rest zegt, fraudeminister minister moet achter de kopstukken aan, niet de burgers. Bijstandsfraude wordt enorm op gecontroleerd, maar grote bazen komen er gewoon mee weg. Ik zie Jess Lohman uit, uh, uit Bavel. Goedenavond. Goedenavond Joost. Ik nou, ja. kan het heel kort houden met je. Uh, ik ben het uh, eigenlijk best nog met je eens. Ik vind ook dat er uh, uh, heel makkelijk gesproken wordt door een aantal mensen die jou gebeld hebben over miljarden, alsof het geen geld is. Ja. Als je alleen al kijkt naar faillissementsfraude gepleegd wordt jaarlijks, waar uh, op dit moment curatoren en rechtercommissarissen makkelijk overeenstappen, mm -hmm. niks aan doen. Uh, als de, de, de, de poplegers zeggen van nou, nou heffen we het faillissement weer op en mensen gaan vrolijk door met het volgende faillissement. Ja. Ik denk dat uh, het hoeft voor mij geen minister te zijn, maar al zou het een staatssecretaris zijn, die bij uh, opstel te zit, die zich volledig bezighoudt mm. met fraude in de breedte, dat dat een hele goede zaak is, want het kost de gemeenschap veel geld. veel geld. Yes, en wist, je, wist jij over dat van mensvrouw... dat daar maar 2% van wordt opgelost? Dat is om te huilen, toch? Ja, maar ja, het is ook bijna 3 miljard per jaar. 1,7 jaar zijn die hoogleren. Ja, het is vreselijk. Ze lopen lachend de deur uit, de, de failliete. Ja, oké. Okay. Omdat, omdat uh, um, curatoren en rechtscommissarissen rustig de pot leegmaken. En als de pot leeg is, zeggen ze er zit geen geld om de man te vervolgen. Ja, het is treurig. Terug. Ja, dank Nou, dank voor je steun, Jes Loman. Merci en goede reis naar Bavel. André Vrijterers komt uit Zee Hallo Joost. Nou, voor een keer maar een keer niet met je eens. Althans, ik zeggen niet 100% met je eens. Het gaat mij om het volgende. Ik heb uh, zo'n twintig jaar geleden een boekje geschreven over de criminaliteit, de witteboren criminaliteit binnen de schoonmaakindustrie. Hmm. En dat ging dan vooral over de, de, de, de schoonmaakonderhoud in, uh, in de, de, de overheidsgebouwen. En in elk overheidsgebouw was dan een bepaald uh, persoon aangesteld. Nou. Die moest toezicht houden tot het allemaal goed ging. Ja? En wat gebeurde er? Juist die personen die aangesteld werden om toezicht te houden door het goed ging, die liepen de zakken te vullen op een gigantische manier. De een reed in een auto van een schoonmaakbedrijf, de andere kreeg wekelijks uh, of maandelijkse zakcentjes gestort of uh, thuis gebracht. We... De andere, uh, werd, uh, de... Noem maar op. We... En als je nu een minister aan gaat stellen, die man die kent dat nooit alleen, dus die moet ook weer zo'n paar honderd medewerkers hebben. En dat, dat, dat zijn de mensen die met hetzelfde probleem geconfronteerd worden. Ook, hebt... Ja, André, van, de, waar, waar is de toezichthouder van de toezichthouder, zeg maar? Hoe controleer je de controleur? Is, je, je blijft aan de gang. Je blijft ja, aan de gang. Ja. Altijd. Ja, je moet gewoon dus verantwoorden. je moet gewoon... ja. De... Ja, de mensen die er nu verantwoordelijk voor zijn... die moeten aan, aangesproken worden, klaar en niet anders. Dus okay. Degene die nu zijn werk moet doen, die moet gewoon zijn werk doen. Dank je. Ja, en doet die zijn werk ja. niet eruit schoppen. André, helder, dankjewel voor jouw notitie aan deze, bij deze stelling. Uh, Menno, Menno Kiergrof uit uh, Zwolle. Ja? Menno, zeg maar. Ja, ik ben het met de stelling helemaal eens. Want uh, als we het uh, goed bekijken... is het ministerie kost ons alleen maar geld... En dit zal waarschijnlijk een ministerie zijn... die misschien 1 of 2 miljard kost... Ja. maar die 10 miljard binnen kan halen. Dus Bezien. morgen instellen. Menno, dankjewel. Menno Kierhof, wij zijn het heel erg eens. Nou, het was 50-50, denk ik, luisteraars. Deze, deze uitzending van Avondspits die op zijn einde loopt. Ik bedank nog Jaap uit Nieuwpoort... want we kunnen er nu niet meer uh, aan toe komen, want we staan uh, nog even stil bij Vincent van Kooten, Die zegt op Twitter, oneens, by the way... binnen de politie bestaat reeds een high-tech crime divisie. Dat ziet u op uh, Twitter. Um, tot zover. Het geluid van rechts. Straks luistert u weer naar Kunststof. En daarin hoort documentaire documentairemaakster Sunny Bergman. U kent haar waarschijnlijk van de spraakmakende documentaires over seks en cultuur. Peter Possel neemt mijn plek achter de microfoon zometeen over. Vergeet u morgenochtend niet naar vandaag de dag te kijken. Vanaf 7 uur is dat WNL-programma te zien op Nederland 1. Van zeven tot negen om precies te zijn. En morgenavond, ja dan zijn wij er weer. Vanaf half zeven retour. Hier op Radio 1 met een nieuwe stelling, een nieuw gesprek van de dag. Heel fijne avond voor nu en graag tot morgen.